السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له en Mohammedan Abduhu En mijn bad? Ik wil Beste broeders en zusters, welkom bij deze lezing. Zoals u weet, onze lezing van vandaag gaat over talab al-ilm. Adab talab al-ilm. De etiketten of de gedragsregels met betrekking tot het vergaren van kennis. Dit onderwerp is zeer belangrijk... zodat de geleerden vroeger voordat ze begonnen met het vergaren van kennis gingen ze eerst leren hoe zij moesten omgaan met kennis. Al-Imam Malik rahimahullah zegt dat zijn moeder zijn tulband voor hem op zijn hoofd opzetten en hem stuurden naar Rabia. Rabia was een groot geleerde. Hij was in die tijd een van de grootste geleerden. Hij had eigenlijk ook een eigen medheb die verdwenen is. In ieder geval, er is op dit moment geen medheb die wordt genoemd naar al imam Rabia. Maar hij was in die tijd een van de grootste geleerden. Ze stuurde hem en zei tegen hem, ga eerst zijn gedrag leren voordat je zijn kennis of les neemt in zijn kennis. Dus zijn moeder heeft, heeft hem leren omgaan of heeft hem het advies, advies gegeven om te leren hoe hij met kennis moet omgaan alhamdulillah u ziet natuurlijk de vruchten imam Malik is een van de stichters van de vier bekende fiqh-scholen en er is op dit moment niemand die kwaad spreekt over al-imam Malik ik hoop dat wij ook dezelfde moeders hebben dat onze kinderen ook ...zulke moeders zullen hebben om dit soort geleerden groot te brengen. Dus kennis of gedragsregels bij kennis opdoen is zeer belangrijk. Over wat voor kennis zullen wij het hebben hier in deze lezing... Er zijn natuurlijk verschillende soorten kennis. Of je kan kennis onderverdelen in twee soorten: kennis van de wereldlijke zaken en kennis van de islam. Natuurlijk gaat het ons hier in deze lezing om kennis over de islam. En als de, de islamgeleerden het hebben over al-'ilm, dan hebben zij, het, hebben zij het altijd over kennis. Van de islam. Ik wil niet zeggen dat het andere soort kennis niet belangrijk is, maar zonder kennis over je eigen geloof verlies je ook je wereldse leven. Kennis over de islam dus, die kan je ook onderverdelen in twee soorten. ...een soort dat verplicht is... ...en een soort dat niet verplicht is. Welke kennis is belangrijk en verplicht? Dat is de kennis die iedereen nodig heeft... ...om zijn godsdienst... ...op een goede wijze te kunnen praktiseren. Om Allah... Op een goede wijze te kunnen aanbidden. We zijn enkel en alleen geschapen om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden. Dat geldt voor de mensen in de djinn. Daarom zijn ze verplicht om de minimale kennis op te doen. Waarmee ze Allah subhanahu wa ta'ala op een correcte wijze moeten aanbidden. Niet iedereen is verplicht om een geleerde te worden. Wanneer wordt dat verplicht? Als er helemaal geen geleerden zijn. Als er geen geleerde op aarde is, dan is iedereen schuldig. En dan moet iedereen sneller en zich haasten om kennis op te doen, de niet verplicht, verplichte kennis op te doen. Een soort bijvoorbeeld van niet verplichte kennis. Iemand die arm is, hoeft niet te weten hoe hij zakat moet geven, omdat hij ook geen geld heeft daarvoor. Iemand die niet in staat is om de bedevaart te verrichten. Zo iemand is niet verplicht kennis op te doen over de wijze waarop hij de bedevaart moet verrichten. Maar een alim, een geleerde, is wel verplicht om kennis te doen op alle gebieden. Men zegt, fardu'ayn wa fardukifaya. Fardu'ayn betekent iedereen, is het is verplicht voor iedereen, voor ieder mens. Fardukifaya betekent het is voldoende, of, het is voldoende dat er, of de nodige uh, geleerde, zijn of dat er genoeg geleerden zijn die de umma nodig heeft. Op het moment dat er te weinig geleerden zijn die de umma nodig heeft, dan is natuurlijk iedereen schuldig of maakt ieder moslim zich schuldig aan het uh, achterwege laten van kennis opdoen. Al-ilm is de erfenis van de geleerden. Of de erfenis die de profeten hebben achtergelaten. De profeten laten geen wierdelijke bezit achter. Stel dat een profeet kinderen heeft. Dan mogen zijn kinderen hem niet erven. Zijn geen erfgenamen door de geen erfgenamen van het bezit dat hij achterlaat. Maar... Het bezit of de erfenis die de profeten achterlaten is kennis. Dus daarom zijn de geleerden de erfgenamen van de profeten. Rasulullah zegt in een lange hadith: وَإِنَّ وَإِنَّ لَمْ دِنَارًا وَلَا en waarlijk, de geleerden zijn erfgenamen van de profeten. En waarlijk, de profeten hebben nog een dinar dina, en nog een dirham als erfenis achtergelaten. Maar ze hebben kennis als erfenis achtergelaten. Wie deze kennis. Overneemt, heeft een grote fortuin overgenomen. Het is een eer voor ieder moslim. Het is een grote eer voor ieder van ons om kennis op te doen. Beter dan kennis op aarde bestaat niet. De geleerden zeggen dat kennis, dat kennis op doen zelfs beter is dan jihad. Rasulullah zegt: Als Allah het goed voor heeft met iemand, dan laat hij hem begrip nemen van het geloof, van de godsdienst. Ibn Abbas is een van, zoals u weet, is een van de grootste geleerden onder de Sahaba. Hij werd ook beno benoemd. Of genoemd de, uh, de tolk van de Koran. Omdat hij, uh, qua tefseer, toch een van de beste geleerden onder de sahaba was. Rasool wa sallam, heeft, heeft een dua voor hem gedaan. Alhamdulillah, die dua is uitgekomen. Rasool sallallahu alayhi zei: zei. Allahumma faqihuh vid dien wa'allimhut ta'wil. O Allah, laat, laat hem begrip hebben. ...van de godsdienst en leer hem uitleg van de Koran. Daardoor is Ibn Abbas, radiallahu anhu, een van de grootste geleerden onder de sahaba. En zonder Ibn Abbas hadden we heel veel, uh, van, uh, heel veel van de Koran of een gedeelte van de Koran niet kunnen begrijpen. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, was natuurlijk ook een grote... Uh, Koran geleerde onder de sahaba naast Ibn Abbas Hij zei Ga voort of als geleerde of als iemand die kennis opdoet en wees geen ja-knikker daartussenin Als je geen kennis hebt dan ben je ja-knikker alles wat tegen jou wordt gezegd, zeggen ja. Waarom? Omdat je zelf niet kan uitmaken wat goed is en wat slecht is. Dus dat is wat betreft de waarde van kennis. Als, als leerling of als taliban, Elem of als student die kennis opdoet in de islam, moet je. Je houdt aan bepaalde regels. Zoals, zo, zoals ik aan het begin zei, moet de student van kennis, van de islamitische kennis, eerst de gedragsregels leren voordat hij begint met kennis. Welke gedragsregels, gedragsregels zijn dat? Die gedragsregels zijn ongeveer te onderverdelen in vier of vijf groepen. Ten eerste de al-adab of de gedragsregels tegenover Allah subhanahu wa ta'ala, dan tegenover de leraar of de sheikh. En dan als derde tegenover jezelf hoe je moet gedragen hoe moet je eruit zien, enzovoort, enzovoort, als student van kennis. Als vierde, al-adab, of de gedragsregels jegens je mede studenten. En als laatst als vijfde, al-adab, of de gedragsregels tegenover andere mensen. Het belangrijkste punt als het gaat om... De gedragsregels tegenover Allah subhanahu wa ta'ala is een niyah de intentie. Waarvoor leer je? Waarvoor kom je naar de moskee of naar de zeech of naar de leraar om kennis op te doen? Wat is jouw intentie als student? Natuurlijk weten we allemaal dat de dat de daden worden beoordeeld naar de intentie. Rasulullah zegt: Inam amalu biniyat. Daden worden beoordeeld naar de intentie. Afhankelijk van de intentie van de mens, van de dienaar, worden zijn daden geaccepteerd dan wel verworpen. Wat moet de intentie van. Talib -il zijn. Ten eerste moet talib al-ilm -il kennis opdoen in de islam om zelf, Allah subhanahu wa ta'ala, op een correcte wijze te aanbidden. Dus die kennis heb je zelf, als eerst heb je dat zelf nodig. dat is dus de belangrijkste intentie. De tweede is dat je kennis opdoet om dat om andere mensen te onderwijzen. Om de kennis van Allah subhanahu wa ta'ala, de kennis van Rasul sallallahu alayhi de erfenis van Rasul sallallahu alayhi over te brengen aan andere mensen. En daarmee bescherm je je eigen godsdienst. Bescherm je de islam. En dat is het derde punt. Dus dit soort dingen. Daar moet, en ieder student moet daar aan denken. Ieder talib moet aan deze dingen denken. Ik leer, ik, ik leer mijn godsdienst. Of ik neem lessen in mijn godsdienst in de islam. Om ten eerste een praktiserende moslim te zijn. Om de islam op een goede wijze te praktiseren. Ten tweede, om mijn medemens onderwijs te geven in de islam. En daarmee, wat bereik je daarmee? Je beschermt daarmee de kennis, de erfenis van de profeet. Het is zeer gevaarlijk als iemand kennis opdoet met een verkeerde intentie. Immers, wie kennis op doet met een verkeerde intentie, hem wacht niets anders dan vuur. Rasulullah sallallahu zegt in overlevering, La taallamu al ilma, ou la ta al ilma litubahu bihi al bihi Wala medjalis welik Vergaar geen kennis om daarmee op te scheppen tegenover andere geleerden. Nog om te breden twisten met de verdorvenen. En nog om hoge plaatsen daarmee te bereiken. Wie dat doet, letterlijk vertaald, wie dat doet, vuur, vuur. Anders gezegd, hem verwacht, hem wacht het vuur. Erger dan dat, mensen die kennis opdoen met een verkeerde intentie, ze zijn de eerste waarmee het vuur straks wordt gestookt. Daarom zou ik mezelf... En alle broeders en zusters waarschuwen om telkens, ieder dag, ieder moment, ieder seconde, je intentie te verbeteren. Mocht je voelen dat je een verkeerde intentie hebt bij het vergaren van kennis. Immers de erfenis van de profeten, de erfenis van de profeten sallallahu alayhi, is geen middel om daarmee wereldlijke dingen te bereiken. Daarom staat er een grote straf op zo'n daad. Als je misbruik maakt van de evenis van de profeet, dan moet je maar wachten op het vuur. Goed. Zoals ik net zei, je leert om eerst... Die kennis in daden te vertalen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Ja, eyyuhel amenu, amanu, lima taquuloona ma O jullie die geloven, waarom zeggen jullie datgene wat jullie zelf niet doen? Waarom vertel je andere mensen dat zij zo zus moeten doen terwijl jij zelf dat niet doet? Als je kennis opdoet, dan moet je de eerste zijn die die kennis in de praktijk moet brengen. Er is ook een dua die zegt, een bekende dua: Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yenfa. Ik zoek mijn toevlucht tot u, o Allah, tegen kennis die geen baat heeft, die geen nut heeft, die mij niet baat. Deze dua moet men zo vaak herhalen. Dua speelt een grote rol in alles waarmee de moslim in zijn leven te maken heeft. Het grootste probleem, dat, of het grootste probleem waarmee mensen of moslims op dit moment te, te, te kampen hebben is dat ze de waarde van het gebed, want het gebed is ook een soort du'a, de waarde van het gebed niet kennen. De waarde van het du'a niet kennen. Je ziet, ik heb gemerkt, bijvoorbeeld als het gaat om mensen die bepaalde ziektes hebben, wat doen ze als eerst? Ze stappen naar de mens. Voordat ze stappen, naar Allah subhanahu wa ta'ala. Er zijn bepaalde ziektes, bijvoorbeeld, die heel makkelijk kan overwinnen. Wat doen de mensen? Ze bellen dag en nacht naar de moskee. Heb je daar iemand die rokje kan doen? Heb je dan iemand die, ja, mijn zus, mijn broeder, mijn vader of mijn, zovoort, leidt aan een psychische ziekte? Ik zeg bij mezelf dan, waarom richt je je niet tot Allah subhanahu wa ta'ala? Waarom verricht je geen dua? De Koran, wat doet die imam als hij bij, bij zo'n imam gaat voor Rokja? Hij doet niks anders dan Koran lezen en smeek, smeekbedes verrichten. Waarom doe je dat zelf niet? Waarom verbind je je hart en je hoop aan een mens en niet aan Allah subhanahu wa ta'ala? Wat gebeurt er dan vaak? Rokja helpt niet. Waarom? Omdat de intentie... De intentie verkeerd is. Mensen denken dat diegene die Rokja voor hen doet, hen gaat genezen. Vergeet het maar. Dat is maar een middel. Als hij een goede zelf, dus diegene die Rokja verricht. Als hij zelf een goede intentie heeft, kan het helpen. Met je ook de intentie hebt dat Allah subhanahu wa ta'ala de genezer is. Dat is terzijde... Maar dua kan je ook gebruiken bij leen. Rabbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala heeft de profeet opgedragen om hem te vragen meer kennis te krijgen. Hij zegt, وَقُل, Rabbi, zit niet ilma. En zeg, O mijn Heer, schenk me meer kennis. Dat is een opdracht van Allah Subhanahu wa Ta'ala aan de profeet Sallallahu alayhi Wasallam. Hetzelfde moeten wij doen hetzelfde moet je als student als talib ilm moet je doen hetzelfde moet je doen vraag Allah subhanahu wa ta'ala om jou meer kennis te verschaffen vraag Allah subhanahu wa ta'ala om jou te helpen vraag zeg ook zelf rabbi zidni ilma zeg vaak herhaal vaak ...allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yinfa'a. Opdat Allah subhanahu wa ta'ala jou ook helpt... ...om die kennis die je opdoet, die je vergaart... ...dat je die straks ook in praktijk kan brengen. Sommige geleerden zeggen... ...kennis zonder daden is gekte. En aanbidding zonder kennis... Kan niet. Je kan Allah niet aanbidden als je geen kennis hebt van hoe je Allah moet aanbidden. Dus je moet kennis opdoen. Maar als je die kennis hebt en je doet er niks mee, dan is dat de echte gekte. Dan ben je gek. Want iemand die kennis opdoet, iemand die genoeg kennis heeft over de Islam, hij weet wat hem te wachten staat, zowel de straf als beloning in jannah. Hij weet alles, maar toch? Die kennis brengt hem niet ertoe om goede daden te verrichten. Zo iemand is gek. Wat deden de geleerden? De hadith geleerden bijvoorbeeld. Om hun geheugen te versterken opdat ze een hadith makkelijk uit het hoofd konden leren. Wat deden ze? Als ze hadith hoorden, wat deden ze eerst? Eerst vertaal naar daden. Ze vertalen zo'n overlevering naar daden. En daarna blijft hij, blijft hij altijd hangen in je hoofd. Imam Ahmed, rahimahullah, zegt. Ieder hadith, ieder overlevering, -overlevering die mij heeft bereik, bereikt, heb ik vertaald naar daden. Weet je hoeveel hadith hij kende uit zijn hoofd? Da'if en Sahih. En ook nog overleveringen die niet van de profeet zijn, maar van andere mensen. 1 miljoen hadith. Die zijn het natuurlijk niet allemaal Sahih. Maar hij kende 1 miljoen overleveringen. Met de ketting daarvan ook nog. De ketting van de overleveraars. Dan weet jij dat er eigenlijk het vertalen naar van ik zie eigenlijk geen andere uitweg daarvoor dan dat Allah subhanahu wa taala Imam Ahmed heeft geholpen om zoveel hadith uit zijn hoofd te kennen of te leren omdat hij die hadith ook vertaalde naar daden. Wil je verder komen met kennis dan moet je kennis geleidelijk opbouwen sommige geleerden zeiden wie kennis in één keer vergaart verliest hem ook in één keer ik geef u een voorbeeld stel, stel als je vandaag tien ahadith uit het hoofd hebt geleerd nou, dat is maar een voorbeeld de volgende dag heb je die hadith opzij geschoven en dan heb je, ben je gestapt naar een ander tien hadith. Zonder te herhalen. Wat je vandaag hebt geleerd is weg. Geloof me. Over vijftien dagen ken je die hadith niet meer. Daarom is het geboden dat je, oh, mocht je beginnen met al dan moet je echt stapsgewijs beginnen. Eén hadith uit het hoofd leren. De betekenis daarvan weten en dan pas stoppen en natuurlijk in de, naar daden vertalen en dan pas verder gaan om een andere hadith. Maar ook als het gaat om boeken, iemand die al-Arba'in en Nawoïa niet uit zijn hoofd kent, gaat toch niet stoppen naar het Bulgarië en het Muslim. Het heeft geen zin. Maar je ziet dat mensen komen met, ja, ik heb een hadith in Bukhari gelezen. Ken jij, dan vraag ik me af. Ken je al-arba'in nou uit het hoofd? Waarom stap je naar al Bukhari? Wallah wil je kennis opdoen, dan moet je stapsgewijs, geleidelijk, kennis opdoen. En niet in één keer. Begin bij al-arba'in nou, ja. begin bij de eerste hadith. Innamal a'malu bin Zoek naar de uitleg daarvan. En ga zo door. Zelfs Allah subhanahu wa ta'ala heeft de Koran niet in één keer nedergezonden. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de Koran in een periode van 23 jaar, 23 jaar nedergezonden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...wa li taqra'ahu ala mukfin... Een soort vertaling. En wij hebben u de Koran verduidelijkt. Op dat u geleidelijk aan de mensheid mocht verkondigen. En wij hebben hem in gedeelte neergezonden. Hier zit het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala. in het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala de Koran gedeeltelijk heeft, heeft geopenbaard. daar zit een grote wijsheid in. Wij moeten daar. Voorbeeld van nemen. En ook willen wij echt verder komen. Dan moeten wij kennis opdoen. Op een geleidelijke wijze. Stap niet naar. Je ziet sommige mensen bijvoorbeeld. as en al-Mesroel lezen. Een hele moeilijke boek. Je hebt mensen die niet, het Arabisch nog niet. Hoe heet dat, of niet zo goed hoe je dat beheersen. Dan stappen ze naar, naar moeilijke boeken. Dan begrijpen ze de helft verkeerd. Nou, daarom die aanslagen hier en daar. Geloof me. Heel veel mensen beginnen met bepaalde boeken die echt heel moeilijk te begrijpen zijn. at-Tawhid zonder leraar. Dat kan niet. Hetzelfde geldt voor Qashbohat. Zonder leraar. Dat kan gewoon niet. Iemand die zo'n boek, al zijn het kleine boekjes... Iemand die zo'n boek zonder een leraar leest, die is weg. Daarom moet je eerst beginnen met makkelijke dingen. Stapsgewijs. Leer eerst de makkelijkste dingen. Leer dat bij een leraar. We hebben nu gepraat over... ...en over Niyah. Waarvoor, waarom doe je kennis op? Ik zei, ik ga het nog, nog een keer herhalen. De herhaling is goed. Blijft in je hoofd hangen. Je leert, je neemt, je, je vergaart kennis. om die in daden te vertalen. Om straks onderwijs te geven aan andere mensen. dus die kennis over te brengen. En om de godsdienst van Allah subhanahu wa ta'ala te beschermen met deze intentie moet je verder gaan in tala al -ilm. kijk uit u bent gewaarschuwd door de profet door Allah subhanahu wa ta'ala kijk uit voor een verkeerde intentie hoe kan je de loesawis van de overwinnen want het kan best dat de bij je komt en zegt van Oh, vandaag ben je wat beter. Oh, je komt uh, verder op. Je bent uh, bijna een geleerde geworden. Enzovoort, enzovoort. Wat moet je doen? Meteen de intentie verbeteren. De intentie blijf je tot, laatste, tot het laatste moment van je leven verbeteren. In alle daden. Imam Ahmed, rahimahullah. Op zijn sterfsbed. Raakte bewusteloos. En toen hoorde... Zijn uh, zoon hem zeggen, nee nog niet, nee nog niet. Daarna werd hij wakker, hij vroeg hem, waarom zei je nee nog niet. Hij zei, shetan kwam bij mij en hij zegt, je bent aan mij ontsnapt. Zelfs vlak voor de dood komt shetan. Wat zegt hij? Nee nog niet. Dus die nier van imam Ahmed, vernieuwt hij, hij vernieuwt zijn nier. Zolang je nog niet dood bent, nee nog niet, je bent nog niet ontsnapt aan zo. Wat moet je dan doen? Blijven vernieuwen. Ieder moment, iedere seconde. En de invluisteringen. De enige of de beste manier om dit te overwinnen is dat je telkens je niea verbetert. En Allah subhanahu wa ta'ala vraagt om je te helpen en bij te staan om jou te doen, erin te doen slagen dat jouw niea zuiver wordt. En nu stappen we naar. Al-Adab. Met jezelf. Gedragsregels. Jegens jezelf. Hoe moet je je gedragen als taliban? Hoe, hoe moet je eruit zien? Wat moet je wel doen? Je, wat moet je uh, niet doen? Welke dingen doen andere mensen, de gewone mensen, wel? En die jij toch niet mag doen? Jij bent een speciaal, je bent een geval apart. Als. Student als talib-elem ben je niet gelijk aan andere mensen. Je bent heel anders. Je bent een speciale geval. Jij bent, jij bent een erfgename van de profeet. Jij bent niet meer de normale mens die daar op straat loopt. Daarmee wil ik niet zeggen dat je jezelf ingenomen moet, moet, moet zijn. Nee. Dat je de kibber moet hebben omdat je ook anders bent. Nee ik heb het over je uiterlijk je gedrag hoe moet je omgaan met je hoe moet je eruit zien enzovoort enzovoort de geleerden zeggen het tachliya toe, kabel het jezelf verlegen voordat je een goed gedrag overneemt wat betekent dat? slechte eigenschappen wegdoen. geen al hasad geen al bov geen haat. Dat soort dingen moet je allemaal eruit gooien. Jezelf, je hart van slechte zaken verlegen. Eerst als je die hebt verleegd van al die dingen eruit hebben gegooid, dan heb je plaats in je hart om goede dingen te ontvangen. Dus wat moet je doen? Eerst slechte zaken wegdoen. Eerst je hart, je hart reinigen van haat, nijd, kibber en dat soort dingen. En dan. Op die manier heb je je hart voorbereid om de goede zaken te ontvangen. Het goed gedrag te ontvangen. En dan komt dat punt van een nia weer terug hierzo. Een nia laat je niet los. Zelfs bij geslachtsdaad. Zelfs bij het eten. Een nia, de daad is altijd verbonden aan een nia. Als je je hart hebt verleegd, dan... Gooi je of, of probeer je dan het eerst waar, waar je je hart mee moet beginnen te vullen, is een neer. Een goede neer. Een goede intentie. Wat moet zeker niet ontbreken aan een palimelein? Bescheidenheid. Je moet bescheiden zijn tegenover iedereen. Als je bescheiden bent. Allah subhanahu wa ta'ala ga gaat, gaat je verheffen. Andersom ook. Op het moment dat je hoogmoedig wordt. Allah subhanahu wa ta'ala gaat je verlagen. Denk eraan. Bescheidenheid is geboden. Vooral als het gaat om talib alleen. Punt drie of vier. Jezelf Losmaken van het doenje. Wat bedoel ik hiermee? Leer, uh, geleerden noemen dat zoet. Ik zeg niet dat je geen auto mag hebben. Ik zeg niet dat je geen baan moet hebben. Ik zeg niet dat je geen goede kleding moet hebben. Nee, dat is niet de bedoeling. Jouw doel, het doenje moet voor jou geen doel zijn in het leven. En vooral als het gaat om het te veel van dunya. Je mag dunia hebben, maar ze mag je niet hebben. Vraag, zoek niet naar te veel van dunia. Want dan zal dunya jou afhouden van al Iemand die achter dunia loopt, die zal geen tijd hebben om kennis op te doen. Als al moet je niet te veel slapen. Je moet je tijd heel goed indelen... Als het gaat om naar bed gaan en wanneer je weer opstaat enzovoort enzovoort. Want tijd voor talibrelen is waard. Tijd is meer dan geld. Je moet je niet schuldig maken aan tijdverspilling. Je slaapt hoogstens zeven uur per dag. En je mag het zelf indelen. Vier uur. Snachts. Twee uur na dhuhr, als je dat kan. Of, drie, of vijf uur, twee uur na dhuhr. Of zes uur s'nachts, één uur na dohr. Siesta, wat men siesta noemt. Als dat kan natuurlijk. Sommige mensen werken, hebben geen tijd om overdag te slapen. Nou, die mensen kunnen er niks aan doen. Zorg ervoor dat je niet meer dan zeven uur slaapt. Als je nog jong bent, moet je de nodige, de nodige tijd slapen. Je mag niet onder zes uur komen, omdat dat je geheugen verzwakt. Maar, dat weet jij zelf, hoe je dan moet omgaan met je tijd. Te kort aan slaap is ook niet goed, dat weet jij. Je moet niet de hele nacht opblijven en de volgende dag naar werk gaan en daarna nog naar de moskee komen om kennis op te doen. Vergeet het maar. Zorg ervoor dat je je tijd goed indeelt qua slapen. Maar te veel slapen is nog erger. Want je wordt op de dag des oordeels gevraagd over je tijd. Wat heb je met je tijd gedaan? Voordat je dus je standplaats op de dag des oordeels vertaal, vermaat... ...word je gevraagd over, weet, over je jeugd. Wat heb je ermee gedaan? Over je bezit. Hoe ben je eraan gekomen... En hoe heb je het besteed? En over je leeftijd. Over de tijd. Wat heb je ermee gedaan? Jeugd is zeer belangrijk. Want tot je dertigste, of zeg maar vijfdertigste, ben je nog sterk. Om vooral, als het gaat om kennis opdoen heel veel te bereiken. Op het moment dat je oud wordt, dan heb je heel veel gemist. Hetzelfde geldt voor het eten. Talib-elem is geen vreedzak. Talib-elem eet alleen maar datgene wat hij nodig heeft. Meer niet. Rasulullah sallam zegt in een hadith. Ma en min Het kind van Adam, dus de mens. Heeft nooit... Een slechtere vat gevuld dan zijn eigen buik. Dus het slechtste vak die je vult in je leven als mens, dat is je buik. Niet meer eten dan wat je zelf nodig hebt. Wees als ilm vroom in alles wat je doet. In je eten, in je drinken, in je kleding. En ook in je woning. Wat betekent, be, bedoel ik met vroom? Gebruik geen hal, haram geld. Nog in je eten. Nog in je drinken. Nog in je kleding. Nog in je woning. Neem afstand van alles wat haram is. Want wat haram is gaat niet samen met de erfenis van de profeet. De profeet heeft niet eens halal bezit als erfenis achtergelaten. Zelfs zijn halal bezit, want de profeet hebben altijd halal bezit. Zelfs hun bezit dat altijd halal is, hebben ze niet als erfenis achtergelaten. Alleen maar kennis hebben ze achtergelaten als erfenis. En jij als talib al als je naast de erfenis van de profeet sallallahu alayhi -al haram bezit hebt, nou dat gaat niet samen. Daarmee verpest je jezelf. Je, da, je da wordt niet verhoord, maar ook de reputatie van, je, van, de geleerde, van, de, van de geleerde, de reputatie van de islam, van de moslimgeleerde, verziek je ermee. Je hebt bijvoorbeeld een bekende uitspraak die hier in de der ooit wordt gedaan. Ja, die mens met baarden. Nou, ik zag hem daar en daar. Ik zag hem dat en dat doen. Dat, is ook, dat geldt ook voor mensen met kennis. Die kunnen mensen die kunnen dat ook van, van de geleerden zeggen. Ja, maar die geleerden geleerde is niks. Ik heb hem daar en daar gezien. Ik heb hem hoe heet dat uh, uh, raamgeld geld zien. Hoe heet dat uh, verwerven enzovoort enzovoort. Ja, dan verpis je daarmee de reputatie van de geleerden. Dus je moet heel goed uitkijken. Een andere punt. Zijn je vrienden als hem moet je altijd goede vrienden uitzoeken. Waarom? Ten eerste, omdat je van een goede, oprechte vriend alleen maar goed gedrag overneemt. Ten tweede, omdat hij, mocht je in een zonde vervallen, dan kan hij jou altijd advies geven en eraan herinneren. Dat je verkeerd bezig bent. En omdat je van een goede vriend. Ook kennis kan overnemen. Je kan samen. Een boek, een boek samen bestuderen. Als je vriend ook talib-elem is. Dan kun je van elkaar leren. Ga je om met. Iemand. Die qua gedrag slecht is. En die je alleen maar slechte zaken, hoe heet dat, aanwijst om te doen, dan, ga je, dan word je natuurlijk beïnvloed door hem. Dan ben je geen oprechte talib-elem. Andere punt is respect afdwingen. Talib-elem moet respect afdwingen. Dat betekent dat alles... Waarmee hij respect kan verliezen, moet vermijden. Niet te veel praten. Wie te veel over waardeloze zaken praat, zo iemand verliest bij de gewone mensen respect. Dan zeggen ze, dat is een praatziek, laat maar. Dat hoort niet bij talib-elem. Talib-elem, talib -e moet zuinig zijn in zijn woorden. Ook als het gaat om geintjes maken. Dat is heel zeer gevaarlijk. Je moet ook met geintjes maken zuinig zijn. Soms heb je zo'n groot respect. Dan worden mensen kijken heel anders tegen je op. Op het moment dat je te veel geintjes gaat maken met hen. Dan zien, je ze, zien zij je als nou, een waardeloze persoon, persoon of iemand die niet, niet meer zo gerespecteerd is. Dus je moet echt uitkijken als het gaat om respect afdwingen. Alles wat jouw respect in het geding kan brengen, moet je vermijden. Hetzelfde geldt voor te veel lachen. Wat je met je vriend die ook talibe-elem is, doet, is anders dan wat je met iemand met een gewone man of met een gewone mens doet. Je kan best talibe-elem met een andere talibe. Het kan, kan best dat ze zelfs tijdens het doornemen van bepaalde boeken, dat ze bepaalde geintjes onderling maken, dat is een ander verhaal. Want je ziet elkaar dan als gelijke. Maar iemand die geen Taliban is. Die moet respect hebben voor Taliban. Als je zelf je verlaagt tot dat niveau. Dan heb je dat respect niet meer. En dan wordt ook niet naar jou geluisterd. Een andere punt. Wees niet iemand die alles altijd uitstelt. Van uitstel komt afstel. Maak gebruik van ieder moment die je hebt... ...om een goede daad te verrichten. Heb je een half uurtje... ...na salat al dhuhr... ...waarvan je gebruik kan maken... ...om een hadith te leren... ...dan moet je niet zeggen... ...nee, deze hadith heb ik niet nodig voor... ...morgen of voor vandaag. Dus ja, over twee dagen pas ga ik die hadith uit het oog leren. Nee. Heb je die tijd... Ben je er klaar voor? Je hebt niks anders te doen? Dan moet je daarmee beginnen. Met uitstel, of iets dat gepaard gaat met uitstel, is de hoop, de valse hoop. Hij stelt alles uit en hoopt dat hij een geleerde wordt. Dat kan niet. Dat heet al ajz Luiheid zou je dat ongeveer vertalen. Dat je hoopt dat je natuurlijk altijd, je mag altijd blijven hopen. Maar jij ja, je moet ook reëel zijn. Ik heb aan het begin bescheidenheid genoemd. Daartegenover staat zelfingenomenheid, hoogmoed, hoogdenk van jezelf hebben. Dat hoort niet bij talen bij In je binnenste moet je altijd het gevoel, hebt, moet je altijd het gevoel hebben dat, je misschien, dat misschien iemand een kind van 15 jaar beter dan jou is. Bij Allah, als het gaat om je waarde bij Allah. Je moet geen hoogdurking van jezelf hebben. En je moet geen alhoroer hebben. Want, want dat kan jou kapot maken. Het kan best dat je door alhoroer in slechte toestanden gaat geraken. Bijvoorbeeld als je gaat zeggen van, ja maar wie is dat? Dat is maar een beginnende al-ilm. Waarom moet ik naar hem luisteren? Uitkijken. Een van de grootste geleerden ging een hajj verrichten. Ik kan me zijn naam niet meer herinneren. Hij keek naar de mensen op de dag van Arafah. Toen zei hij tegen zichzelf: Als ik er niet was, dan had ik gezegd dat Allah. iedereen heeft vergeven. Dat betekent. Hij ziet zichzelf, hij, kan, hij heeft het gevoel, misschien Allah vergeeft iedereen behalve hij. Terwijl hij een van de grootste geleerden is. En dat is een teken van bescheidenheid. Dat, moet je, dat gevoel moet je altijd hebben. Je bent er nog niet. Imam Ahmed werd gevraagd. O oh, imam, wanneer komt er Rust. Hij zei, als je je eerste voet in het Janna. of je Janna met je eerste voet hebt betreden, dan pas ben je er zeker. Dan pas ben je er. Zolang je nog in dunia bent, moet je el op zij schuiven. Moet je op opzij schuiven. Hoogdunk moet je opzij schuiven. Vermijd, andere punt, vermijd onnodige discussies over zaken Waar er meningsverschillen over bestaan tussen de geleerden. Voordat je iemand op zijn fout wijst. Moet je er zeker van zijn dat hij fout is. Wat gebeurt er vaak? Er zijn bepaalde dingen waar meningsverschillen verschil over bestaat tussen de geleerden. Denk bijvoorbeeld aan. Het heffen van de handen bijvoorbeeld. Of het plaatsen van de handen op je borst nadat je, nadat je terug, nadat je dat opstaat of opricht van arrokoa. Daar is een meeste verschil tussen de olemmen. Wat doen bepaalde mensen als ze iemand zien die dat doet? Gaan ze hem aanspreken. Hé, hey, je bid verkeerd. Jij moet je handen... Jij moet je, je armen loslaten nadat je op, je oprecht van een record. Nee. Er is meningsverschil daarover. Hij doet datgene waarvan hij overtuigd is en hij mag hem niet aanspreken. Vermijd dat, want dat leidt tot haat. Dat leidt tot haatgevoelens. Jij bent er niet om mensen te beoordelen. Als je weet, als je denkt dat je een advies kan geven aan je broeder op een goede wijze. En als je weet dat hij, als je grote vermoedens hebt dat hij het gaat accepteren, dan doe je dat. Mocht je het vermoeden hebben dat hij dat niet van jou accepteert, dan moet je ook niet doen. Stuur iemand anders die hem goed kent. Wees geen springhaan. Daarmee bedoel ik, stap niet telkens van de, het ene boek naar een andere, voordat je het eerste boek af hebt. Dat geldt ook voor soejoeg. Je begint, je volgt twee lessen bij deze sjeeg, de volgende maand volg je weer één of twee lessen bij een andere, en dan de maand erop weer bij iemand anders. Heb je niks van opgestoken op die Op deze manier ga je nooit wat leren. Het liefst blijf je bij één zeg, vooral als je bent, als je begonnen bent met een, met een boek. Als die zeg begonnen is met uh, dat boek. Maak dat boek met hem af. En stap niet naar een andere voordat je dat boek hebt afgemaakt. Het heeft geen zin, dan heb je niks geleerd. En dan stappen we nu naar gedragsregels tegenover Shoujoe. Jij hebt een leraar. En jij moet weten hoe je met hem moet omgaan. Het eerste wat Soejoeg betreft: het eerste punt wat Soejoeg betreft. Je moet een goede zeg uitzoeken. Van wie je de erfenis van de profeet overneemt. De imam ibn Sirin, rahimallah, zegt: Waarlijk. Deze kennis is godsdienst. Weet van wie je je eigen godsdienst overneemt. Je moet daarom heel goed uitkijken als het gaat om de zeeg van wie je kennis opdoet. Want van je zeeg neem je ook het gedrag over. Het gedrag dat je overneemt, van je zeeg kun je heel moeilijk achteraf verbeteren. Als hij zeg hard is, dan ben je straks ook hard. Is hij zeg zachtmoedig, dan ben je straks ook zachtmoedig. Het gaat niet alleen maar om de inhoud, maar ook om de, om de omgang. De moeder van Imam Malik heeft hem gestuurd naar Rabia. Rahimahumullah. Die had goede gedrag. Zei tegen hem, leer eerst een adab van hem. Voordat je kennis van hem Overneemt. Wat heeft ze dus gedaan? Zij is, zij is een wijze vrouw, ze heeft een zeg voor hem uitgekozen. Zo moet je ook een zeg voor jezelf uitkiezen. Geef je zeg de nodige respect. Wees geen leraar van je eigen zeg. Je komt naar een zeug om kennis van hem over te nemen. Dat betekent dat je hem geen lessen gaat voorlezen tijdens zijn eigen les. Je moet niet denken dat je, stel bijvoorbeeld als het gaat om zich die 20, 30, 40 jaar lang bezig is met kennis... En hij heeft het over een bepaald onderwerp, waarvan je misschien, of waarover je misschien een andere mening over hebt. Dan kom je met die mening, terwijl hij bezig is met het uitleggen van een andere mening. En dan denk je bij jezelf, oh mijn zegen weet het niet. Hij weet het voordat je geboren was, wist het. Maar hij is nu bezig met een boek, met een programma. Anders gezegd, hij is bezig met het uitleggen van een bepaalde programma, neem dat van hem over zou ik zeggen. Mocht je een vraag hebben, steek je, je vinger op, stel stelt je vraag, hij geeft antwoord en dan ga je niet met hem in discussie als je niet het antwoord hebt gekregen dat ze je graag wil horen. En ik heb het over zaken waar Armenisch verschil over bestaat. Mocht hij geen antwoord willen geven, dan moet je ook meteen zwijgen. Want de zeef geeft geen antwoord omdat hij rekening houdt met iedereen die voor hem zit of bij hem in de les zit. zit of omdat het antwoord op jouw vraag of het beantwoorden van jouw vraag op dat moment... Meer nadelen heeft dan voordelen. Dus als de zee geen antwoord geeft. Moet je niet blijven aandringen. Ga vaak om met je zeg. Je bent talibale. Dat betekent niet dat je één keer in de week. Een uurtje of twee uur bij je C komt. Ja, en dan laat je het daarbij. Nee. Probeer wanneer dat mogelijk is om zo vaak te zijn met je zeeg. Maar, je moet niet lastig zijn. Want de zeeg heeft ook zijn eigen privéleven. De zeeg heeft ook andere dingen naast het overbrengen van kennis. Hij heeft ook zijn eigen programma. Maar wanneer dat kan, blijf je bij hem. Wees beleefd als je in de als je in de les bent. Wees beleefd tegenover je, en luister goed naar wat hij zegt. Het kan best dat je sheeg je hart aanpakt, om een of andere reden. Jij moet sabber opbrengen. Wie wegloopt omdat hij wordt aangesproken door zijn zeg, dit is een verliezer. Dit is een grote verliezer. Het kan best dat zeg jou wil testen. wil kijken of je echt iemand bent die de nodige geduld kan opbrengen of niet. Het kan best dat als jij lastig bent dat de zeg tegen jou gaat schreeuwen van hou je mond nu is er geen tijd voor dat soort dingen. Ik kan best dat hij het zo zegt. Ook waar anderen bij zitten. Je moet geduld opbrengen. En blijven. In de les. En achteraf. Na de les. Excuses aanbieden. Stel het. Verwacht niet dat de zich bij jou komt. en Zegt oh sorry van net. Hij, jij komt iets van hem. Overnemen. Jij komt zelf naar hem toe. Jij hebt hem nodig. Nou. Ik kan het best dat hij komt om jou, dat dat gebeurt. Maar je moet dat niet verwachten. Jij moet niet vanuitgaan dat hij zelf naar je toe komt. Jij, moet, jij bent degene die naar de Sheikh moet lopen en stappen om hem voor, uh, of om hem excuses aan te bieden. Wees zachtaardig en zachtmoedig bij het stellen van je vraag. Doe niet zoals de Arab deden tegenover de professor. Oh Mohammed, Kom naar buiten. Zo deden de Ara de platland, platlandse mensen. Ze gingen naar de sallam. In plaats te wachten, van te wachten tot de professeur profeet naar de moskee komt, gaan ze achter de muren, van achter de muren roepen: Mohammed, kom naar buiten! Dat is geen manier. Dat zijn geen manieren. Je stelt je vragen op een beleefde wijze. En je zegt: Havilakumullah, ja, Sheikh, bijvoorbeeld. Ze zakumullah, Sheikh. Ik weet, ik begrijp dit en dit niet. Je doet een dua voor je Sheikh. Of je zegt, Sheikh, ik begrijp dit en dat niet. Of, uh, in ieder geval, gewoon een dua voor hem. Dus een beleefdheid vormt bij het stellen van de vraag. Goed luisteren. Ook naar de zaken die je misschien 2000 keer hebt gehoord. Want het kan best dat je een bepaalde onderwerp eerder hebt gehoord, maar nog niet heel goed hebt begrepen. Dus als de leraar of de cge bezig is met het uitleggen van bepaalde zaken, of van bepaalde punten waarvan je eerder weet van hebt, moet je niet gaan vliegen, wegvliegen en wegdromen met je eigen dag. Nee, luister goed. Ata ibn, Rabah, ibn Abi Rabah, radiyallahu anhu, zegt, <clears throat> Waarlijk, ik blijf luisteren naar een jonge man, of naar jonge mensen, die een hadith vertellen, dan doe ik alsof ik die hadith nooit heb gehoord. Dat is natuurlijk een leraar. Terwijl ik die hadith of die overlevering heb gehoord voordat hij geboren was. Geef je gewoon je aandacht naar die man of naar diegene die jou met die hadith, die hadith jou aan het vertellen is. Geef je hem de nodige aandacht om hem ook het gevoel te geven dat je naar hem luistert. En als je bij, zelfs bij je sheikh dat niet doet, nou, dan ben je zeker verkeerd bezig. We hebben weinig tijd... <coughs> Als Je moet als eerst, je moet vroeg bij de les zijn. Zeg maar. Hij zegt, je moet stoppen, nu, nu. Nu is het gelijk, hij zegt, nu is het nu. Wat moet ik doen? Allah, als de directie dat zegt, dan moet ik me gewoon daarbij neerleggen. Jammer, ik heb hier bepaalde punten. Shalom maken we een kopie daarvan en krijg je het inshallah. Geheer subhanakallahu wa hemdik. Ik vind het echt jammer dat ik de lezing niet kan afmaken. Subhanakallahu wa barakatuh. Asjahadu alla ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa zijn geen die je net ook was